Ik ben Ties, en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Russische leger gebruikt chemische wapens in de oorlog in Oekraïne. Dat zeggen de Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD. Het gaat bijvoorbeeld om traangas. En steeds vaker zouden er stoffen als chlorpicrine gebruikt worden. Stof die dodelijk is in afgesloten ruimte. Correspondent Christian Pauwen. Ik ken ook militairen in Oekraïne die in loopgraven hiermee bestookt zijn. Ik heb zelfs ook die, die Russische traangasgranaten gezien. Zowel oudere traangasgranaten, nog uit de Sovjet-tijd. En ook echt dus nieuw geproduceerde traangasgranaten. En ja, het wordt gebruikt om Oekraïnse militairen uit te roken. Uit hun posities te dwingen. En vervolgens kan je dan die soldaten bijvoorbeeld... Met drones uitschakelen. De verboden stof chlorpucrine zou 9000 keer zijn ingezet. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen. Air France KLM wil de Scandinavische concurrent SAS overnemen. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft al een belang van 20% en wil dat uitbreiden naar 60%. En als dat lukt, hebben ze een meerderheidsbelang, zegt economieredacteur Ruben Nech. Ze krijgen de stoelen, de belangrijkste stoelen in de raad van commissarissen. En daarmee kunnen ze een beetje dicteren wat er allemaal gaat gebeuren. Ze mogen de cijfers van SAS in hun boeken verwerken, net zoals dat bijvoorbeeld met KLM gebeurt. toezichthouders moeten de overname door Frans-KLM nog wel goedkeuren. Slechtziende en blinde kinderen van de middelbare school in Graven in Brabant... ...konden gisteren voor één keer achter het stuur kruipen van een auto. Onder begeleiding van een ervaren instructeur mochten ze op een afgesloten terrein... ...rond de school gas geven en sturen. Niet te veel gas, niet te veel gas. Ja, dan mag je de richting aanzetten naar, naar rechts. Okay. nee, En de linkerhand oh, yeah. zet je die hendel naar boven. Ja, ik vind het fantastisch, geweldig. En ze willen graag toeteren, hè. Dat doen ze heel graag. Kon je een beetje rijden, denk je? Ja. Voor een rijbewijs niet goed genoeg. Had je door dat je bijna de schoolpoort had geraakt? Nee. nee. Bijna een schuurtje had geraakt? Nee. nee, dat zag ik niet. Volgens de school is het belangrijk dat ook blinde kinderen een keer kunnen voelen hoe het is om te rijden. Het weer, de dag begint fris. Het is 9 tot 12 graden. Daarna opnieuw geregeld zon. Vanmiddag wat meer bewolking. Het is 22 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie dit is er van de hart van de ANWB. Fiel op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de A10. Drie kilometer, tien minuten vertraging. A9 alkmaar Amsterveen tussen Badhoevedorp en Amsterdam stadshard Vijf kilometer file, tien minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Welkom bij ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Dit is ZFM. En dan uh, dacht ik, nou, weet je, mijn jingeltjes lopen altijd zo langzaam. Ik denk, ik zet hem vast op. En dan uh, hebben we ineens... Heb je het gehoord? Een hele mooie aankondiging ja, van ons ja, programma. Ja. aankondiging. Ja. Ja, ja, ik ben helemaal stil stil. Ja. ja. Wat leuk. Ja, wat leuk. Ongelooflijk. Ja. Helemaal blij mee. Daar is hij. <lacht> ja, ja. Het geluid van Zandvoort. <lacht> en nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Nou ja, die hoeven we dan niet meer te draaien. Dat scheelt weer een handeling, meisjes. Ja, dat is wel ja? een herhaling van... Ja, we gaan Wat op... bijgen, ja, Hartstikke mooi. Goedemorgen, lieve ja. luisteraars. Wat voel je dat dan serieus genomen? Ja, ja eindelijk. Ja, ja, ja, met de klemtoon op de goede <laughs> plek, hè? Ja. Uh, ja, inderdaad, uh, uh, goeiemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, we goedemorgen. goedemorgen we zijn weer compleet. We maar luisteraars. We staan weer compleet, we staan weer met z'n drietjes. Ja, ja, het trio ja. is er weer. Ja, gezellig. Gezellig. ja, ja. is er weer ja. bij. Ja, toch, uh, toch gezellig ja. weer, hè? Ja. Ja. Was, echt het gat. was een leeg plekje de vorige keer, Beth. Ja, hè? Ja. ja. Ik, vond ik, ik heb jullie gevolgd hoor, op de webcam. Ja, ja. dus ik was er wel bij. Ja. En ik miste mezelf erg. Ja. Ja. Je eigen stem. Ja. Nou, daar zijn de meningen verdeeld op. Ja, goed. Uh, ja, we hebben natuurlijk een uh, mededeling voor onze luisteraars. Uh, jullie zijn even een poosje van ons af. Want oh, ja. uh, dit is even voorlopig onze laatste uitzending... Uh, in verband met de zomerhitte die eraan komt... En uh, ja, als, kijk, als straks die hitte hier echt door gaat dringen... dan wordt het te warm in de studio voor ons. En er zijn nog tal van andere omstandigheden... die ons uh, ja, aan het denken hebben gezet. En waardoor we tot de uh, beslissing zijn gekomen... om toch even een paar weekjes een pas op de plaats te nemen. En uh, Han, uh, jij, jij weet precies wanneer we dan weer terug zijn. Hè? Volgens, Eind augustus. 29 beetje. augustus, is dat ja. een vrijdag? Dat weet ik Samen. Ja, Samen. Nou ja, niet. Zijn dat De laatste, laatste vrijdag van de maand maar, augustus. Uh, maar wacht even, wacht even. Ja, ik volgen de school. Ik was een soort 2 voor twaalf met Astrid Joosten. Ja? 29 augustus. Toch, had je gelijk. Ja, ja dus ja. die had je in moeten vullen. Ja, nou ja. heb je minder punten. Ja. Nou, jammer. <laughs> nou, goed. Nou, uh, goed. Ja, jongens, zoals jullie weten, we gaan starten en uh, we beginnen altijd met een uh, liedje over een, uh, over een mevrouw, omdat wij alle drie mevrouwen zijn. En vandaag gaat het over een dame zelfs nog. Maar ja, is het echt een dame? Nou, die, die beoordeling, die laten we dan aan Frankie over. Frank Sinatra met The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late She never bothers with people she'd hate That's why the lady is a tramp Doesn't like crap games With barons or earls Won't go to Harlem In ermine and pearls Won't dish the dirt With the rest of the girls That's why the lady is a tramp She likes the free Wind in her head, life without care. She's broke and it's oak, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry. To wait for dinner at eight She loves the theater But never comes late She'd never bother With people she'd hate That's why the lady isn't tramp She'll have no crap game With sharpies and frauds, And she won't go to Harlem In Lincolns or Ford, And she won't dish the dirt With the rest of the broads That's why the lady is a tramp She loves the free friend wind in her head life without care she's broke but it's oak okay. hates hey, California it's so cold and so damp that's why the lady that's why the lady that's why the lady A tramp. Yes, yes, Och, wat is dat toch een zanger, hè, die Frank Sinatra. Heerlijk, nou, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, de lady is a tramp. Uh, lady, uh, Lady Bep, uh, heeft u voor ons het weerbericht... Oh, wacht even, dan moet ik dat riedeltje, hè? Wacht even, even een ja, riedeltje ja, erbij. Ja, ja. Ik ja. Weet, maar normaal heb ik het op een papiertje staan. Ik weet het eigenlijk helemaal niet uit mijn hoofd. Welk riedeltje het is. Als het maar riedeltjes. Weet jij, was het niet. Uh, ik ga het gewoon even proberen. Even kijken hoor. Maar dan moet ik eerst daarna, Nou ja, voordat we dat riedeltje hebben, is de uitzending afgelopen zeg. Geen idee. Nou, ga, ga jij maar lekker uh, het, het weerbericht voorlezen. Nou, Rico die is ook uh, kort en bondig. Rico <laughs> ja. die. Uh, Rico Schreuder uh, die vertelt ons. Er zijn perioden met zon en het is droog. De temperatuur stijgt deze komende tijd naar 25 graden. En de komende dagen, helaas het weekend, wordt het wat wisselvallig. Oh. En duidelijk minder warm. Mm. Maar vanaf woensdag is het weer zonniger, droger. En stijgt de temperatuur ook weer. Het volgende weekend is het dan ook mogelijk weer tropisch warm. Dus voor degenen die nu lekker op adem komen, geniet ervan. Ja. De temperatuur gaat weer oplopen... Um, dit weekend is het zo rond de 20 graden. Maandag krijgen we echt een hele dip: 18 graden. Dus lekker je huis doortochten. En dan gaan we dinsdag weer zachtjes aan omhoog. Naar mogelijk weer tropisch warm het volgende weekend. Geniet van de zomer, mensen. We zitten lekker dicht bij zee. Ja, zo is het. Het is alleen zo vervelend... Uh, ja, bc, maar het, het is dan ook meteen weer zo druk hè, op het strand. Dat vind ik helemaal niet leuk. Nee. Laat ze lekker ja. wegblijven met zo'n allen. Is, <lacht> uh, het, is dan, het is dan even niet meer rond het strand. Maar ja, het, is voor, het is voor de paviljoenhouders geloof ik wel. Nee, natuurlijk. ja. <lacht> ja. Die hebben genoeg uh, moeilijke jaren gehad. Hè? Ja, die, uh, ja, ja. Ik denk dat ze nog steeds aan het uh, inhalen zijn... na de coronacrisis destijds. Ja. Mijn god, wat was dat verschrikkelijk nou, door die mensen. Da, daar zijn er toch ook wel veel onderuit gegaan. Hè? Oh, definitief god, onderuit nou, uit gegaan. Wat, wat, ja, daar kon je alleen maar medelijden mee hebben... Ja. met al die middenstanders die ja. uh, brodeloos werden in één keer. Hé hey jongens, ja, je, je zei het al, hè lekker strand, dat, dat staat ons te wachten. Zomerse temperaturen, mm -hmm. lekker beetje strand, beetje zee. Lekker wijntje op het terras. Yes. Zo, zo denkt Cliff Richard er ook over hoor. Hey. Komt ie hoor. Summer holiday. We're all going on a summer holiday. No more working for a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 For me and you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, de Summer Holiday, lekker. Als je, als je die man zo hoort zingen, krijg je er ook echt, uh, echt zin in. Hè? Ja, gezellig. Hè? Summer Holiday, ja, ja, ja, ja. En... Uh, Hey Dol, ja. mag ik ja. jou trouwens nog wat vragen? Want je zat Tuurlijk. net iets te vertellen onder ons bescheiden bakje koffie. Ja over jouw ervaring vroeger op het strand. Ja. Wat mensen natuurlijk helemaal niet weten. Maar jij bent echt een strandgirl, een beachgirl. Ja, een beetje wel, ja. En uh, waar mensen tegenaan kunnen lopen wat ze helemaal niet weten. Weet je, ja, met de kwaal, Ja, ik en wat, wat je ja, van doen die ja, nu het is, allemaal. Ja, dat ik het was leuk. Was, ja, maar het, het, het, het, ik, ik voelde me ook een beetje opgelaten. Ik stond uh, bij de kassa, bij de supermarkt uh, dicht bij zee. <laughs> er stonden allemaal jongeren natuurlijk. Dus achter mij ook een, een jongen en een meisje. Uh, nou, echt uh, op, uh, op zijn strands gekleed. Dus uh, ja, je moest allemaal even wachten. Het was hartstikke druk. Dus ik kijk ze zo. Hard. Ik zeg: Oh, gaan jullie lekker naar het strand? Lekker de zee in? Ja, zeker. We gaan zo, weet je wel. Zo, wat wat blikjes en broodjes. Maar ik zeg: uh, uh, Even kijken, hoe ging het nou? Zeg, oh ja, ik zeg: Zijn jullie al geweest? Ja, we zijn net op het strand geweest. We gaan zo weer terug. Ik zeg: Waren er ook kwallen? Toen <laughs> dus zeiden ze, ja, we hebben wel een paar kwallen gezien. Ik zeg, oh, nou, als er kwallen zijn, kan je beter even teruglopen en nog een fles ammoniak halen. Ammoniak? Ja. Ik zeg, ja. Ik zeg, want je, je gaat toch zo de zee in? Jawel. Ik zeg, nou, stel je voor je wordt gebeten door een kwal, is het wel handig als je ammoniak bij ja, je... Ja, dat wist want, ik dus ook niet. Ja, dat, dat, dat weet ik van mijn vader, die werkte vroeger bij de strandpolitie en daar was ik heel veel. Ja. Uh, want mijn moeder die werkte dan op het strand als serveerster... en mijn vader bij de politie. En daar had je ook natuurlijk... waar die uh, kwijtgeraakte kindertjes uh, ja, werden ja, gebracht. Ja, ja. Bij, uh, bij juf Joost, zo heette ze. En dat, dat, ja, dat was van allemaal speelgoed. Dus ik ging, ik ging heel vaak naar mijn vader toe, weet je. Of ook veel gezelliger. Daar, bij die, uh, nou goed, in ieder geval. Daar stond dus in de gang op die rotonde, die ronde gang, weet je wel... Daar stond zo'n apparaat en daar zat ammoniak in. En daar kwamen alle mensen die gebeten waren door kwallen. En die stonden allemaal in de rij. He. En dan Och. stonden ze allemaal met die benen zo omhoog. Oh, nou, die wisten wel. dat ja. ook allemaal. Ja, en dat ja, werd allemaal ingespoten. Dus vandaar dat ik dat zei tegen die uh, mensen. Oh, oh, nou, dank u wel voor de tip. Dank u wel voor de tip. Ik zeg, ja, ik heb nog wel een tip voor je, hoor. <laughs> oh, wat dan? Ik zeg, je moet ook even oppassen voor de Pietermannen. Ja. Oh, dat zijn die visjes, hè? Ik zeg, ja, met die akelige stekels. Dat je daar niet bovenop gaat staan, want daar word je ook niet lekker van. Oh, oh, zullen we onthouden? Ik zeg, en denk ook aan de muien, hè? Muien? Dus ik uitgelegd wat een mui is. Ik zeg, hebben jullie nog wel zin in het dagje zee? Maar toen zei ik ook, oh ja, sorry, hoor, ik zeg maar, kijk, die zee is eigenlijk levensgevaarlijk en ja. degenen die verdrinken zijn vaak de beste zwemmers, ja. Ja. want die durven ja. ver te gaan en die krijgen ja. vaak uh, krampen. Die worden overmoedig. Ja, ja, maar die, die, die, uh, die raken bevangen door de kou, hè? Ja. Als en wat je, je ook gaat... waar we het vorig jaar wel over hadden, dat het zo. Weinig nog zwemles gegeven wordt op scholen. Ja. Dat de kinderen ook eigenlijk helemaal niet goed kunnen zwemmen. Dus je moet als ouder met kindertjes echt helemaal vooraan gaan zitten. En goed in de gaten houden. Ja. Waar je kindje heen loopt. Maar dan nog, uh, nou, een kind zelf zal niet zo gauw de zee inlopen. Dat is ook iets wat bewezen is. Hè? Ze lopen oh. altijd met de wind mee. Dus als een kind kwijtraakt, moet je gewoon met de wind meelopen. En dan, uh, mm -hmm. dan vind je ze wat. Ze dus, lopen eigenlijk nooit de zee in. Nee. Wat ik het engste vind. En dat zie ik heel vaak gebeuren. Dat zijn ouders die met hun kindje de zee inlopen. Die gaan dan lekker in die branding staan. Hè? Nou, die kindertjes worden drie keer opgeteld over de branding. Oeh, oeh, oeh. Ja. Hartstikke leuk. En daarna uh, handje, handje. En op een gegeven moment laten die ouders los. En daar zit het grote oh, gevaar. Nee. Ja, ja. Het, ja weet je, dan zijn die kindertjes gewend aan die golfjes en, ja. uh, en dit en dat. Maar nou. daar zit het grote gevaar. Want die mensen hebben niet in de gaten hoe sterk de onderstroming kan nee. zijn. En die kinderen, die kleintjes, die kunnen zo meegesleurd worden. Je vindt ze niet meer nee. terug, hè? Nee. Je vindt ze niet meer terug. En, dus daar moeten mensen heel erg op letten. En natuurlijk op de vlaggen letten, hè? Ja. De nieuwe, vlag, de nieuwe vlag met, uh, met de iconen nu. erop. Het, het simpele kan het niet worden. Nee. Dus uh, ja, en is er nood? Ga gewoon naar de reddingsbrigade of naar die rotonde. Daar zit een huisarts. Ja. Dus daar kan je altijd terecht. Nou, dat is toch een ja. waardevolle ja. tip, Dolly. Oké, okay. nou, hartstikke mooi. Wel een uh, beetje raar, hè? Dat ik uh, zo'n onderwerp. Nou ja, goed. Nee ik, dat, nee, ik maak een bruggetje naar oh. het volgende nummertje. Oh. Dan ja. moet je gewoon zeggen, ja Dolly, je bent een beetje ja. raar... dat je ja, daarover nou, gaat hebben in de wel. supermarkt. Dat ja, uh, raar mens ben je toch, hè? Ja, people are strange, dat vinden de doors dus ook. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked.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 Nee, when well you're strange, when well you're strange, well you're strange. Ja, dat, dat strand bij ons, dat weet wat, en de zee en het water, en ja, je, ga, je gaat ook de meest gekke dingen maken mee op het strand, hè. Dat, uh, en ja, niet alleen bij, op zoals het mijn strand. Mijn vader uh, had een keertje, die werkte dan bij die strandpolitie, en uh, toen had iemand uh, een, een, een gevonden voorwerp, een houten been, oh, ja? pa, werd binnengebracht. Ja. Ja, nou ja, dus ze hebben dat in een hoek gezet. En toen zaten ze weer op Komt hun u post maar te halen. kijken. Ja, hoe loopt En op een gegeven moment zien ze in de verte, vanaf, uh, vanaf het strand... zien ze iemand helemaal in tijgersluipgang aankomen. <laughs> en naar boven, weet je wel. Dus mijn vader die pakt ze verrekijker en die gaat ze kijken... Denk, Vrek, die kerel. Dat zal zijn been wel zijn, want hij heeft maar anderhalf been. Ja. Maar die is, in plaats dat hij naar die man toe gaat... Die heeft hij die dat been gepakt. Is hij op het bekonnetje gaan staan Dan en gaat nee. gaan met het been. maar we hebben hem, hoor. Ja. ja jij, jij had ook iets, iets raars ja, meegemaakt. Nou ja, ooit? ik was bang dat er, dat er iets afgebeten werd. Ik was bij het zwanen weer. Ja? Met mijn vorige hond. En die, die zwom. Dus ik gooide flink diep een bal. Ja. En... Um, maar die heb je in het zwanenmeer, hele grote vissen. Hè? Echt van die hele grote karpers met die grote bekken. Ja. En die had ik al gezien, ik had het al bestudeerd. En Diego die pakt die bal en die komt terug. En die heeft ineens zo'n soort haaienvin achter hem. Ik denk: shit, die vis die valt hem aan. Die vis die valt hem aan zijn pootjes. En hij en ik roepen kom maar jongen kom maar. Nou hij zwom vrolijk naar mij toe. Hij komt dan waltwassen staart. De haaien was zijn staart. Nee. Was zijn staart. <lacht> Gelukkig maar. En jij helemaal in de zenuw oh. aan de kant. Oh, ik was... Zo zie je maar. Je ziet wat je wil zien. Ja, hè? ja, ja ja, het ja, blijft ja, zo pal ja, ja. achter hem. Ik denk, die grijpt hem, die grijpt hem. Ach, jongens. De natuur is zo mooi, oh. Oh, Het is zo genieten. Nou, een pootje terug zagen we ook wat in de branding aankomt, hoor. Ja, dat, dat moet toch ook een probleem geweest zijn. Ja, ik, ik, zal, ik zal het eventjes. Uh, Gerard Koks legt dat allemaal uit. Oh, Ja. Het gebeurt niet dikwijls hoogstens maar zo'n paar keer per seizoen Misschien ook meer het licht eraan wat of de zee wil doen Het moet een dag met zon zijn maar ook met een flinke wind Zodat je aan het strand veel bruin gebrande paders vindt Een zee met hoge golven en het weer dus lekker heet Dan voel je een enkele keer niet dikwijls deze eilige reet een in de branding, o jee, dat drijft het weg. En ergens in het water staat een hulpeloze vrouw. Een broekje in de branding, wie vindt het op zijn weg? Zo'n troefkaart schud je nooit meer uit je mond. Oh, oh, oh. Zo'n broek de jutten is een buitenkans voor elke man. Het is duidelijk dat de vondst straks een eisen stellen kan. Een broekje in de branding, van badman tot agent is plotseling iedereen het water ingerend. Het is niet leuk om zonder broek in zee te moeten staan. Maar ja, je kan toch moeilijk watten als het strand opgaan Maar toch zijn er ook lichtpuntjes, soms komt het goed van pas. Want ook een oude vrijster zit soms slapjes in haar was. En meet zij reeds op jaren in de lieden, nog geen weg. Probeert zij het langs deze onsympathieke weg? Branding. Het drijft in het ruime sop en ergens in het water staat een reikhalzende vrouw. Een broekje in de branding, wie zwemt er tegenop? Brengt deze spiering haar een kabeljauw? Oh, oh, oh, oh. dobbert het aan tegen een miljonair of bolle bof. of tegen een welgestelde delinquent met zeilverlof. Een broekje in de branding, wat duidelijk blijkt is dit, dat het geluk soms in een heel klein broekje zit. Dus de richtlijnen als u uw broek verliest, dan wel wanneer u ziet hoe een anders broek het zeegat kiest. Vis het alleen maar op als u een mooie vrouw ontdaan, tot navelhoogte hulpeloos in het water kunt zien staan. En uw mevrouw meldt zich een blauwbaard soms als runner-up, dan raakt u wel behoorlijk van de branding in de druk. Een broekje in de branding, ferme jongen, stoere knaap Misschien staat in het water wel een eindeloze vrouw Een broekje in de branding, zucht staat daar voor aap Laat deze drenkeling, tenminste niet blauw blauw Maar waak voor overeiling en beteugel overmoed. Beseft het ook een als soms een broekje doet? Een broekje in de branding, overtuig u er eerst van Wat zat er in voordat een aangedreven kwam? Ja, ja, Gerard Cox, broekje in de branding. Hilarisch nummer was dat toen destijds ook, hè? Ja, heerlijk, ja, heerlijk, heerlijk. Ja. Hey, over uh, hilarische toestanden gesproken. Hebben wij nog uh, iets hilarisch vanuit het uh, Zandvoortse nieuws? Nou, noem het maar hilarisch. We kunnen weer trots zijn. Wat dan? Want onze Zandvoortse Dance Academy ja. heeft in Blackpool zich gekwalificeerd voor uh, de WK Hip-Hop. Oeh. Team Supreme, dat zijn de mensen onder de 16 en het Team Bullseye, die zijn onder de 18, gaan half augustus de strijd aan op wereldniveau. Maar ja, die trip is kostbaar. Dus de Dance Academy, Academy roept ons op. Zij gaan namelijk uh, intent 6 7. Uh, nee, 9 juli een hele mooie avond starten. En dat wordt een benefietavond. Want zij vragen ons letterlijk... help onze kids dansend naar hun droom. De avondstart wordt gestart met een heerlijke barbecue... verzorgd door Tent 6, dus ook weer... dat zal weer heerlijk zijn. Ook zullen er diverse zangers en zangeressen optreden. Er komen twee dj's en gedurende de avond is er een loterij... en daar gaat het over met mooie prijzen die u kunt winnen... En er zal een veiling plaatsvinden met schitterende veilingstukken. Waaronder onder andere een VIP-arrangement in de businessbox van FC Volendam. En een prachtig kunstwerk van Grace van der Spiegel. Nou ja, voor iedereen die uh, wil komen, ze zijn je al heel erg dankbaar. Ga meedoen, ga uh, helpen, geef sponsoring, donaties, doe mee aan de loterij. Want ze hebben het hard nodig, de Dance Academy... om de droom van hun jonge leden... die toch blijkbaar geweldig goed dansen... waar te kunnen maken. Dus op naar tent 16. Bij mijn weten 16? Zes. Uh, ja. ja. Bij mijn weten, dankjewel je wel, Dol. <laughs> bij mijn weten was het 9 juli. Dat is volgende week... Uh, niet aanstaande woensdag, maar die week daar... Nee, volgende ja. week woensdag al. Ja, oh, dat mensen. is al snel. Ja. Juni hebben we al gehad. Het is al dik, juli... En uh, nou, ga naar Tenses, ga meedoen en steun zodoende die benefietavond de Zandvoortse Dance Academy. Ja jongens, want het is natuurlijk iets echt wat jij al zei, iets om heel trots op te zijn. Dat je zulke kandidaatkampioenen in je dorp ja. hebt wonen. Hè? Het is en dat hoge het hoge zou rug, toch zonde ja. zijn dat het weer door de money money money problems uh, weer niet door kan gaan. Ja. Hè? ja. Want het ja. is heel kostbaar. Hè? Denk maar aan die reiskosten: het verblijf, de kleding. O, alle deelnamekosten. Ja. Inschrijfkosten daar natuurlijk zijn, ook. Ja. En ze moeten allemaal eten drinken. Precies. Ja. Dus, ja. En je kunt dan eigenlijk als je zegt, ja, ik kan, ik kan niet naar die benefietenavond komen, maar ik wil toch ook doneren. Klik dan op uh, Pay... NL slash doneren slash SL liggend streepje 5719. Nou ja, nog van alles. Maar ga in ieder geval naar die Dance Academy en kijk hoe je ook gewoon kunt doneren. Nou, ik denk ook dat dit bericht vast wel ergens op Facebook, ja. in de socials te vinden is. Ja, ja, absoluut. Dus zoek ze even op. En anders gewoon op hun website van de Dance Academy. Daar uh -huh. staat ook van alles erop. Dus als je zegt van nou, ik gun het die kinderen, die werken daar zo hard voor. En een uh, wereldkampioenschap uh, ja, is toch niet ja. niks. hè? En als, als je ze daar... gewonnen hebben, dan komen ze hier uh, natuurlijk langs. Ja. Uiteraard, ja. uiteraard. dat zitten ja, we natuurlijk. de helemaal aan, hoor. Nee. We ja. houden ze in de gaten. Ja. Maar jongens, dus zoek het even op. En doneer, zorg dat die uh, kids uh, daar hun best kunnen doen. En eventueel uh, met een mooie beker weer terug kunnen komen naar Zandvoort. Kunnen we weer allemaal hartstikke trots zijn. Over trots zijn gesproken. Er is... Uh, er een nieuwe single uitgekomen. En, en daar ben ik zo trots op. Want mijn meisje zingt daarop mee. En het, ah. is, het is een hartstikke lekker nummer. Uh, ik ga hem voor jullie draaien. Het uh, is van uh, David Blinko. Het, en het is mooi voor vandaag. Want uh, vandaag is natuurlijk... Um, Liberation Day. De mm -hmm. ja. 4th of July. Een groot, groot feest in uh, Amerika. Ja. Ja. En uh, dit nummer heet Mindset. En het gaat ook over... Vrijheid in je hoofd. Dus ja, komt wel een beetje van pas. Hè? Is ook lekker als je op vakantie gaat... dat je een beetje vrij bent in je hoofd. Ja, lekker. Nou goed, dan komt hij. Luister mee naar David Blinko... met uh, Lea op de Achtergrond. Ja, ja. ja, Lekker up tempo, hè. Zij <gertje> zo'n so. nummer ook. Yes. Wat gaan we doen? Cultuur of gewoon nieuws? Nou, of? Ja, ik, ik heb een cultuur aankondiging, maar het is echt zo'n nekkenbreker. Bedankt dat ik het mag lezen. <gertje> Daar gaat hij. <ie>. Het yep. <gertje> is, uh, <gertje> is vanavond in dat leuke theater op Paradijsvogels. Ja. Het duo. Strotsky, dat vind ik al de eerste nekkenbreker. Ja. Twee heren, ze hebben Abraham al gezien... dus dan kunnen jullie raden hoe oud ze zijn. En die brengen een performance getiteld... en nou komt het, jongens. Oh, wat niet dat is en niet dit is... niet dit en niet dat, heet het toch Zo. Hè? En dat, dat stond helemaal achter elkaar. Wat niet dat is en niet dit is... niet dit en niet dat. Het, het zegt het al, het is een hilarische, ontroerende zoektocht. En dat vind ik dan weer wel heel erg leuk... Want kijk, als je dit allemaal gevonden hebt, dan heb je nou natuurlijk je perfecte leven. Ze gaan op zoek naar het goede verhaal. Ja. Het juiste woord, het perfecte gebaar. Het winnende lot, het de zorgeloze lach. De eenvoud van het geluk en de melancholie van de verloren onschuld. Nou, dat willen we allemaal vinden. Ze zijn heel beroemd. Ze zijn heel, he? heel beroemdse reizen ook door Nederland. Ze komen vanavond dus al. Dat is vanavond, hè? Uh, 4 juli is het Ja, ochtend. dat is vandaag. Dat ja, ja. is ja. een hele korte voorstelling. Een korte hè? van half uur. Weer in het leuke oude raadhuis theater Om 7 uur en om 8 uur. Twee heren. Uh, ze hebben ook samengewerkt met het uh, Willem Breuker collectief. Oh, en, ja. ja, ja. Uh, ook nog eens ooit met die poppenspeler, Fijke Bosma. Ja. Ik weet niet of ja. jullie dat wat zegt. Hoor, maar het is heel absurdistisch. Ja. Heel, ze zijn gek op literatuur. En ze schijnen ook een heel apart stemgeluid te hebben. En een enorm gevoel voor humor. Ja. Dus ben je nieuwsgierig? Wil je weer een beetje afkoelen? Heb je net lekker gegeten? Ga vanavond daar naartoe. Maar wel even kijken of er nog een kaart is. Want dat kan je zien op theateropparadijsvogels.nl. Beleef Zandvoort, hè, geloof ik. Dat is ja, het makkelijkste. Dat is lastiger. Oh. Je moet echt de kaartjes reserveren via uh, Theatro, Theatro uh, Paradijs, Paradijsvogels. Paradijsvogels dat ja. Theatro Zonder h. Ja. ja. Dus echt ja. op zijn Italiaans. Ja. Maar ik denk dat er aan de deur misschien ook nog wel gewoon kaartjes te krijgen zijn, hoor. En dan zal ik tot slot nog even de titel noemen. Ja. En niet dat is, en niet dit is, niet dit, en niet dat. Veel plezier vanavond. Nou. Dat is wel een doordenkertje. Komen we hier <laughs> nog uit vandaag? <laughs> ik denk dat we er dan vanavond heen moeten. Wil je hier uitkomen? <laughs> maar goed. Ja, gewoon gaan mensen. We hebben dat theatertje niet voor niks. En uh, het, het, het is natuurlijk leuk dat, uh, dat er iemand is die dat initiatief genomen ja, heeft. Ja. Ja, en, in dit geval Arnold Jan Scheer hè, van het vroegere programma Paradijsvogels. Vandaar ook dat het theater Paradijsvogels heet. En uh, er komen nog meer leuke voorstellingen. Maar daar zullen we straks wel wat meer over horen denk ik. Ik denk Hè? het ook. We ja, zo het ook. is het. En uh, we gaan even naar Emerson, Lake and Palmer. We had white horses. And ladies by the score. All dressed in satin. And waiting by the door Ooh, what a lucky man he was Ooh, what a lucky man he was White lace and feathers They made up. Weet je van die LSD-muziek zo, hè? God, ja, dat is echt die, die, uh, die psychedelische ja. rock, achtig uh, <laughs> eindigde het in. <laughs> <laughs> Ik zie mezelf weer zitten verdiepen in zo'n drumpartij. <laughs> <laughs> dat staat ook mee te tikken, hè? Geheel nuchter, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja oh, onze, onze oude klassieken, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, zeg uh, jongens, ja. ons dorp ja. bestaat eind van dit jaar. 200 jaar. Zo, oh, ja. 200 jaar. En daarvoor hebben ze bij het architectencentrum in Haarlem... in het groot Land natuurlijk een grote expositie geopend. Uh, Panorama Zandvoort. Ze hebben er ook Hè, een. In Haarlem? Ja, dat, dat Zandvoort 200 jaar bestaat. Ja, en dat is een, uh, het ABC-architect. Architectencentrum. Uh, ja. En uh, ze hebben daar in. Uh, dat is op het Groot Heilig Land. Hebben ja. zij daar een expositieruimte? Ja. Oh. Onze burgemeester heeft 29 juni. jongensleden de expositie geopend. Oh. Hij heet Panorama Zandvoort. Ja. En um, ja, dat gaat over de hele geschiedenis van Zandvoort. En wat wil nou het geval? Uh -huh. Van een zeer dierbare vriendin. krijg ik van de week met de post een cadeautje. Een boekje uit 1996. Geschreven door. Uh, uh, architect, cultuurhistoricus... Mariette Polman... over de geschiedenis van Zandvoort. Ja. En het is zo'n ontzettend leuk boekje. 1996. En het heet... Ik ben vanmorgen in zee geweest. Want ja, Zandvoort is natuurlijk gewoon begonnen als een vissersplaatje, Een vrij geïsoleerd stinkt ik was het. Precies, want wat blijkt... Er is nog... Ik zou hier niet willen wonen, want het ruikt hier naar vis. Vis, ja. Uitroep van Adriaan, een personage uit het boek van Hollandse Arcadia Loosjes uit 1804. Het stonk hier naar vis. Maar... Uh, Zandvoort achter een woeste duinrij is vanaf 1828. Heeft zich daarna ontwikkeld van Vissersdorp tot een internationaal vermaarde badplaats. En was hij al in 1880. Een modern badoord staat hier. En toen heb ik dat toch even aangestreept. Modern badoord waar de boemonden uit alle hoeken van Europa in de zomermaanden ja. naartoe kwam. Ja. Stedenbouwkundig architectonisch voltrok zich een ware transformatie. Hm. Ten noorden van het dorp het geheel nieuwe bad Zandvoort en langs de zeereep verrezen sprookjesachtige bouwwerken. Het huidige Zandvoort, we hebben het over 1996, is het resultaat van de wederopbouw als gevolg van de immense kaalslag in de Tweede Wereldoorlog. En het uitgangspunt is bij de herbouw was realisatie van een badplaats gericht op het massatoerisme en dan speciaal. Voor de minst draagkrachtige deel daarvan, en elke vorm van elite toerisme moest daarbij worden geweerd. Nou ja, ik zat natuurlijk meteen te denken aan onze uh, vakantiepark met luxe chalets. Ja. Uh, dat je hier in Zandvoort geen tent meer kan uh, plaatsen. Ergens moet je voor naar de Lakens in Bloemendaal, als er nog plek is. Ik dacht naar Zandvoorde En ik werd er een beetje verdrietig van. Want dit was dus de bedoeling. De badplaats voor de gewone mens. Precies. En dan een hele mooie badplaats voor de gewone mens. Mm. Waarschijnlijk qua uh, herbouw wel beter te hebben gedaan aan Scheveningen. Dit is een ontzettend leuk boekje en de heren van het uh, architectmuseum in Haarlem hebben dat, uh, hebben hier misschien wel stiekem gespikt, want ook deze vrouw is een architect, cultuur, historica. Um, heel leuk om dan toch naar dat klein, Groot Heilig Land te gaan kijken, of heel leuk om bij de slechte nog eens dit boekje op te zoeken. Het gaat over de volledige het staat geschiedenis toch niet van meer, de slechte? De slechte bestaag. Ja, ja gewoon je op, online. Op, op, oh, online. online. Nou, ja. Oh, oké. Okay. Ach, dol. We winkelen online. We winkelen online. Hey, maar zouden ja. er nou nog meer activiteiten komen? Ja, voordat, uh, dat twee ja? jaar lang. Ja. Oké, je gaat de weg helemaal afzetten een soort festival op de snelweg dat doen. Er komt uh, daar in welke, welke, oh nee, op twee snelwegen tegelijk ja, hier. Eentje op de doen. zeeweg en ja. een op de Zandportselaan. ja Zee ze moeten horen. De ja. Zandportselaan ja. kun je dan kamperen met hartstikke leuk met ja. tenten. Ja, een ja, ja, festival ja. erop. Dan gaan we. Ja. Speciaal voor Extinction Rebellion, want dan kunnen ze weer lekker op de, op de weg zitten. Ja, met een tentje. Nou, daar halen we het journaal wel mee hoor jongens. Nee, maar er komen allerlei activiteiten. Twee. Jaar lang. ja uh, alles alles uh, wordt verdeeld en er zijn ook nog steeds is er nog steeds een mogelijkheid om uh, plannen in te dienen hè, daarover ja uh, Lana Lemmens die, uh, die uh, staat aan het hoofd daarvan die stuurt dat allemaal aan, al die mm -hmm. uh, bijzondere dingen die gaan gebeuren in het kader van 200 jaar Zandvoort. Ja. En uh, uh, ja, ik weet uh, bijvoorbeeld er komt een, een klein toneelstukje. Ik heb gehoord dat ik daarin meespeel, dus uh, ja. Kijk even. Ik, wa ik Kijk wacht even. het wel af. Ja. Spannend. <laughs> zeg spijtlijn, hè? <laughs> Oh ja, wat scheelt het? Wat scheelt ja, het? Ja, ja ik, ik weet nog niet precies hoor. Ik zal wel het al de script de nog te lezen kan. krijgen. Ja. Maar ik, nou, we moeten Maar wel in, wel in ieder geval. Zijn, uh, wat, ik, wat ik nog even wilde toevoegen. Ja. Want het was dus inderdaad een Stingdorp vroeger. Ja. En toen, toen dat dorp ontdekt werd uh, door, de, door de Nouveau Riche. die uh, wilde heel graag daar aan die boulevard en zo. en bij de uh, strand natuurlijk wel investeren. Maar daardoor is de hoge weg er gekomen. Want ze wilden beslist niet. Door, door dat dorp moeten. Dus ze oh. hebben om het centrum heen... hebben ze die breien weggemaakt... naar het strand... zodat je dat vieze stinkdorp kon ontwijken. Ja, ja, ja Dat ja, je ja. daar niet in hoefde. Ja. Ja. Ik en weet wat ja, wat wel mooie. dat de dat stinkende emmer daarna, naar die vismanden... Ja, die, die, die, ja, want die vrouwen, die vrouwen ja, die liepen naar de vrouwen haar... Naar en toe. die stopten even bij, uh, bij, uh, bij dat cafeetje daar... om ja. even hun voeten te wassen... En, ja. Even ja. op adem te komen te drinken. Maar die ja. hadden allemaal die manden vol met vis. Ja, mm. en dan, dan kwamen dus ze, kwam ze terug in Zandvoort in de kousenpaal. Ja. Om, die, om die kousen weer uit Luiters, te trekken. Ja, ja, ja. <laughs> da buiten. Dat was ook. ook een pomp. Ja, ja dat klopt. En tegenwoordig ontvangen wij 6,3 miljoen bezoekers. En we zijn, nog maar, we zijn hier nu met z'n 17.370 bewoners. Dus wat een uh, toch geweldig dat wij dat allemaal aan kunnen, kunnen verstouwen. Heeft ja, dat u... valt mij eigenlijk nog wel mee, 17.300. Ik had, ik ja, had wij... gedacht dat we inmiddels al, al op de ruim 18.000 nee, zouden zitten. Nou ja, dit, dit, met al die nieuwkomers. Dit ja. is van de week. Ja, je weet het niet. Je houdt nee. je adem in en er schiet er weer een in. Ja. Maar <laughs> dit waren de laatste... Maar Zeg maar een kleine 18.000. En goed om 6,3 miljoen bezoekers te ontvangen. Nou, wow. mooi hè? Ja. E, maar is dat toch niet per jaar? Ja. Is dat per jaar? Ja. 6,3 miljoen? Ja. ja. Straks Jeet, minder hè, als de race er niet meer is, misschien. Maar, uh... ja, ja, ja, straks ja, ja, ja. met, het circuit, met het verlies van het circuit. Ja, dat duurt ook nog wel even. Misschien ja. minder. En ja, als het zo doorgaat, hoef je er ook niet meer voor naar Spanje. Want we hebben natuurlijk waanzinnig Spaans weer hier de laatste tijd. Ja, jaar. weet je, ik, ik denk gewoon, en dat is natuurlijk al jaren aan de gang, dat, dat die klimaten gewoon aan het verschuiven zijn weer. Ja. Ja. Want dat gebeurt nou eenmaal. Die aarde draait rond. En die draait echt niet altijd precies dezelfde baan. Precies op dezelfde manier ten opzichte van de zon en zo. Dus uiteindelijk, en dat is. Als je, als, je, als je dat goed bekijkt uh, door de miljo miljoenen jaren heen... verschuift dat klimaat steeds een beetje. Want je ziet nu gewoon dat het Middellandse zeegebied... dat begint straks woestijngebied te worden. Dat wordt zo nou, heen. Je kan, in Zuid-Spanje kan je al bijna niet meer wonen. Maar ik vind het wel jammer dat ik het nou precies in mijn korte leven meemaak... dat we niet meer kunnen schaatsen... En zomers, dat ik het niet uh, koeler krijg... dan 30 graden op mijn kleine vletje. Ja, ja dan moeten samen. we. als we willen schaatsen... moeten we naar Scandinavië. Hè? Ja. ja. ja. ja. En dan moeten ja. we. Het, en, en misschien dat onze kinderen... dan naar Spanje gaan om, uh, voor de wintersport. <laughs> nou ja, goed. Uh, bij Granada heb je natuurlijk de Sierra Nevada. Dat is ook een groot Precies. wintersportgebied. Dat vind ik ja. zo raar ja. gegeven. Want je, je kan daar gewoon... in je korte broekje met je slippers lopen. Maar daar lopen dus ook mensen in ski pakken. En zo. Ja. En als je dan op dat grote plein gaat staan en je kijkt naar beneden, zie je in de vet het strand en dan weet je dat de tafel ligt met mensen. En <laughs> achter je zijn ze aan het skiën, weet je wel. Dat is een ja. hele gekke gewaarwording. Maar goed jongens, we gaan weer even een, uh... een uh, lekker muziekje opzetten. Ik, uh, ik heb even gekozen voor Wilson Pickett met Bring It On Home To Me. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, wij zeggen ook ja, ja, ja. Want we hebben nieuws in Zandvoort. Ja. Vertel mij, hè. Morgen gaat het circus weer open, hè? Ja. Het Circus Theater. Het, het, circus theater. Ja. Ooit... het heet geen circus Theater meer, het heet nu Game State. Game State. Ja. Game State. Game State. Ja. Morgen opent Game State Zandvoort hardeuren deuren. En dan gaan we. Vier bioscoopfilms op één dag draaien. Ik kan ze allemaal gaan noemen. Maar ik denk dat dat niet helemaal... Uh, de beeld nee, is. Wep, dat... Weet jij er nog van te vertellen? Nou, Ik weet ervan te vertellen dat het ooit is uitgeroepen... tot het lelijkste gebouw van Nederland. Ja. Ja. Maar dat wij het uiteindelijk in onze hart hebben ja. gesloten. En wat Zandvoort mooi vindt... is gewoon mooi. Het ja. heeft momenteel... 80 zitplaatsen in een intieme zaal. We hebben het nu over de filmzaal. En die is grotendeels in de originele staat bewaard gebleven. Nou, het filmprogramma omvat mainstream films. Ook geschikt voor alle leeftijden. En met dagelijks, dus dat zeg je al, vier films. En dat met acht à negen verschillende titels per week. Nou, het is uh, zelf dan. De, ja, wat we vroeger dan de gok al noemden. Uh, zijn 50 arcade games. Aangevuld met. Acht pooltafels, vier shuffleboards, twee voetbaltafels, vier interactieve dartboarden, kortom genoeg om te beleven, ja. voor iedereen. Kinderen onder de 14 jaar dienen wel onder begeleiding van een volwassene te zijn. Nou, dat is wel goed. Dat is wel goed. Game State biedt voor zowel kinderen als volwassenen, ook kinderfeestjes en ook zakelijke events zichzelf aan. Dus uh, ja, vanavond is de opening. Ga kijken. Uh, laat, je, laat je imponeren door alles wat hier weer geboden gaat worden. En dat die bioscoop open gaat dat is natuurlijk wel ontzettend Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ontzettend leuk. Ja, ik ben ook benieuwd of ze, of ze de stoelen vervangen hebben. Ja, nou ja, Want je staat... hebt tegenwoordig in die bioscopen allemaal van die hele luxe ja, relaxstoelen, ja. Of dat ze nog... Nou ja, deze stoelen die er waren zaten ook niet slecht hoor. Nee, 80 dus. zitplaatsen. Ja, dat staat wel bij grotendeels in originele staat. Ja, er ja het er dan zal het, zal het dan wel de gewone... Ja. Nou ja, ik denk dat ik heel snel zal gaan. Dus, uh, dan, uh, Leuk. Ja, Absoluut. In augustus kunnen we het vertellen. Ik herinner me vroeger ja. die Simon van Kolmavond. Ja. ja, ik wou net zeggen. Ik hoop dat dat terugkwam. Want daar ging ik ook naartoe. Daar ging ik naartoe. Daar ja. ging je naar zo'n zo cultfilm. Ja, dat ja, was echt gek. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. Het okay. gebouw is uit 1991, jongens. Van de hoog, het was een hoogstandje van de architect Sjoerd Soeters. Ja. Nou ja, en uh, Game State die heeft zich er heel erg voor ingespannen... om het prachtig te verbouwen, prachtig op te leuken. Dus uh, we gaan kijken. Oh. Ik ben benieuwd. Ik, ben benieuwd. Ja, ik, ik vind het op zich een heel mooi gebouw. Het staat alleen op de verkeerde plek. Dat is jammer. Hele Als zoiets plek. aan dat boulevard had gestaan... Ja. had natuurlijk weer een heel ander jezus. effect gegeven. Ik vond het wel leuk met die vlag. hoor. Dat vond ik leuk. Nou, het is, is mooi bedacht. Het is heel geinig. Ja, ja. ja, ja maar ja, Smaken verschillen. Hè. Dus we zullen altijd mopperaars houden. Die, uh, ja, het is zonder het pleintje. Dat ben ik met, dan met de mopperaars wel eens. Ja. Ja. Uh, jongens, we gaan, uh, we gaan... Wat had ik nou klaarstaan? Oh ja... Uh, we gaan even luisteren naar Crosby, stils, Nes en Jong. Maar uh, daarna is ons eerste uur alweer afgelopen. Er zit het er alweer op. Dus dan gaan we eventjes uh, eruit voor het nieuws en de reclameboodschappen. En dan zijn we daarna weer bij je terug. Dus uh, blijf bij die radio zitten. Tot strakjes!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 FM met het nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben